7 uur en met het NMS-journaal. De Europese Commissie komt volgende week met een verbod op gewasbeschermingsmiddelen met neonicotinoïden. Het heeft staatssecretaris Dijksma geschreven aan de Tweede Kamer. Neonicotinoïden worden verantwoordelijk gehouden voor massale bijensterfte... waardoor oogsten en natuurgebieden schade oplopen.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 Bij de fabrikanten werden extra bussen melkpoeder besteld die nooit in de winkel werden verkocht, maar wel via de achterdeur aan handelaren. En die handelaren verscheepten de bussen vervolgens naar China, waar grote vraag is naar Nederlandse melkpoederproducten. Daardoor is in sommige Nederlandse winkels een tekort aan babymelk ontstaan. De benzine in Nederland is de duurste van Europa. Dat blijkt uit onderzoek van de Duitse autoclub ADAC. In België kost een liter benzine 14 cent minder dan in Nederland. De Duitse benzine is zelfs 23 cent goedkoper. Ook met de dieselprijs is Nederland een van de koplopers. Alleen in België en Zwitserland betalen dieselrijders net iets meer. De brandstofprijzen in Nederland zijn hoger dan in de rest van Europa... door de hoge accijnzen. David Beckham stopt als profvoetballer. De 38-jarige middenvelder zet na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan. Beckham speelt nu nog bij Paris Saint-Germain. Daarvoor speelde hij onder meer bij Manchester United, Real Madrid en AC Milan. Hij was jarenlang de ster van het Engelse voetbal en heeft 115 Interlands op zijn naam staan. Beckham zegt dat het een goed moment is om te stoppen nu hij nog op het hoogste niveau speelt. En dan het weer een regengebied trekt noordwestwaarts over het land. In het noorden en oosten kans op onweer en windstoten. Vannacht wordt het vrijwel overal droog. Morgen blijft een plaatselijke bui mogelijk, maar voor de rest is het droog. Het wordt 13 tot 17 graden. Er is wel veel bewolking. Dat was het NOS Jormaal. ANWB Verkeersinformatie van die hele drukke regenachtige spits euh, met 500 kilometer op het hoogste punt is nog 165 kilometer over. Vooral rondom Amsterdam is het nog niet voorbij. Op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar staat tussen Holendrecht en Knoppen Batuverdorp 9 kilometer. En op de ringweg van Amsterdam vanaf de A10 Noord bij Schellingbouden via de Zeeburgertunnel tot aan de Rai ook 9 kilometer. De ook is dicht daar vanwege een spoedreparatie. Ook op de A10 aan de zuidkant van de stad, maar dan richting ...richting Amersfoort, tussen, nee, richting Zaanstad op de A10 Noord moet ik zeggen... ...tussen Zeeburg en oost zaanenwerf 8 kilometer. En op de A20 bij Rotterdam, richting Hoek van Holland... ...bij Nieuwekijk aan de IJssel, 4 kilometer nog door een ongeluk weg is hier weer vrij. A27 Almere-Utrecht, 6 kilometer tussen Eemnes en Beeldhoven. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os ook nog een file met dubbele cijfers... ...tussen Renkum en het knooppunt Ewijk 10 kilometer.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 Lees Inferno van Dan Brown. Nu in de boekwinkel. Dit is Radio 1. De NTR. En Dames en heren, goedenavond. Wij hebben er tien jaar op moeten wachten... maar hier ligt die dan. Tempel. De nieuwe dichtbundel van onze gast, waarin hij op de meest uiteenlopende plekken terechtkomt. Van een gehucht in de voormalige Sovjet-Unie tot een eiland in de oceaan. Van Amsterdam tot Mekka schakelen tussen menselijk en onmenselijk. Tussen droom en werkelijkheid. Hier is Mustafa Stito. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof. Van donderdag 16 mei, het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Het wordt buitengewoon prijs gesteld als u reageert op deze uitzending, vragen stelt, verzoek gedichten aanvraagt aan Mustafa Situ uh, bijvoorbeeld. Dat kan. Mustafa, welkom. Dank je. Leuk dat je er bent. Wij gaan zo meteen praten over die bundel. Uh, die nieuwe bundel Tempel, net verschenen, net verschenen, vandaag verschenen. Maar we gaan eerst even naar Andy Houtkamp, want er wordt vanavond ook gewoon gevoetbald. FC Groningen tegen FC Twente, Andy. En, ja, inderdaad competitie. En op dit moment wordt het 1-0 voor FC Twente. Gutierrez maakt het doelpunt. Uh, gespeeld 22 minuten. FC Twente dus uitspelend. Het gaat over twee wedstrijden. Uh, aanstaande zondag de wedstrijd in Enschede, maar nu dus in Groningen. En FC Twente komt met 1-0 voor door een doelpunt van Gutierrez. En doet dus nu al een hele goede stap voorwaarts richting de finale van de playoffs. De wedstrijd is om uh, kwart voor zeven begonnen. Dus wij horen dit uur nog veel en die houtkamp. kamp. Uh, Mustafa Situ. Uh, vandaag komt die bundel uit na tien jaar. Ik dacht, nou, dat lijkt me dan de dag om hem niet uit te nodigen voor dit programma. Want dan kan hij niet. Dan staat hij met een glas champagne in de hand zo'n bundel te vieren. Maar niets daarvan. Je bent hier. Mm -hmm. Hou je niet van festiviteiten? Oh, jawel hoor, daar hou ik wel van. Ik heb. Het is mijn vierde bundel. Ik heb bij iedere bundels wel uh, presentatie gehouden. Maar dit keer uh, ja, hoefde het niet per se voor mij. En ik was het eigenlijk tot. Tot, tot een week of drie geleden nog, een nog met die bundel in de weer, met de drukproeven, heb ik nog het een en ander ja. ingeschoven en veranderd, zoals wel gebruikelijk is. En daarna ben ik een week weggegaan. En uh, ik had zoiets van, nou ja, dan, uh, dan komt het er maar niet van dit keer. Maar dus zomaar... uh, het is niet dat ik, daar, uh, dat ik dat absoluut niet wil of zo. Nee. Nee, nee, nee, want ik kan me ook voorstellen dat je het misschien niet zou willen omdat het uh, nogal veel druk op de, uh, op de auteur legt. Ja. Uh, veel festiviteiten, veel mensen die komen kijken... en dat je dan al heel snel het idee hebt van... nou, het valt toch wel een beetje tegen, hè? Dat de verwachtingen hoog gespannen zijn. Ja. Aha, dat dat onbewust uh, erachter zou steken. Nee, ja, nee. Indekken tegen schade, ja. vooraf. <laughs> nee, nee, nee, nee. Ik, ik, het hoefde van mij niet nee. per se dit keer. Nou, publiciteit krijg je toch wel. Ik heb hier voor mij een waanzinnig groot fotoportret van jou... uit de krant van vandaag. Het Parool. En uh, er staat een, een portret van jou en er staat onder alweer virtuoos. Dat, uh, dat is leuk om, uh, om te zien staan. Alweer virtuoos, dat, dat, dat, dat preludeert op, op ja, kritieken die er zijn verschenen... bij eerdere bundels van jou, mm -hmm. de lof die jou toe is gezwaaid. Je hebt ook grote prijzen ontvangen. De Jan Kampertprijs, zeg ik uit mijn hoofd. De vsb Poëzieprijs. Je bent genomineerd geweest voor de Buddingprijs voor je debuut. Kortom, aan lof geen gebrek. Word je daar. Wat doet dat eigenlijk met je? Ja, lof is natuurlijk aangenaam. Het is prettig als je een positieve recensie krijgt. Als je een positieve recensie, krijgt, positieve recensie krijgt om de goede reden... is dat helemaal prettig natuurlijk. Als we het goed gelezen hebben. Ja. Um, dus wat doet dat met je? Dat is, dat is, dat is prettig. Ik moet zeggen dat, ik er niet heel, uh, dat het een hele grote impact op mij heeft verder, hoor. Je bedoelt dat je ook wel door was gegaan als je keer op keer zou horen... dat je poëzie eigenlijk niets voorstelt? Nou, dan, dan zou ik misschien wel een belletje gaan rinkelen... als ik het keer op keer zou horen. Maar ik herinner me bijvoorbeeld dat ik voor mijn tweede bundel... had ik uh, in de trouw een, uh, uh, een gematigd positief... Nou, misschien wel zelfs negatieve bespreking. En, maar die criticus had, er wel, had wel een aantal goede argumenten... wat hij eigenlijk zei was... Ja, het is allemaal wel uh, uh, leuk en aardig. Ook allemaal wel knap misschien. Maar wat staat er nou precies op het spel? Wat staat er nou helemaal op het spel? De dichter is zich een beetje aan het indekken... aan het verstoppen achter woordspelletjes en dergelijke. Ik vond het niet helemaal terecht. Hij maar maar vond het me... niet avontuurlijk genoeg, gevaarlijk genoeg. Ja, maar hij vond het, ook, hij vond het misschien iets te vrijblijvend ja. ook. Ja. Nou, en ik herinner me dat, dat die bespreking... Uh, uh, dat ik dat eigenlijk wel een goed argument vond. Dat ik dat, dat ik het daar ergens eigenlijk wel mee eens was. Dus ik die, die criticus had wel iets bij mij geraakt. Dus wat ik wil zeggen is, de impact van, van, van, van, van zo'n bespreking uh, ja is is, is, is, is, is, is, daar ben ik ook ontvankelijk voor. ja uh, Erik Lindner, dat is een vriend van je en collega-dichter... die zei, Mustafa is zacht voor anderen, maar hard voor zichzelf. Hij is heel erg zelfkritisch en streng. Dat maakt hem ook zo goed. Hij heeft een rustige, beheerste toon, wel overwogen, enorm wijs. En tegelijkertijd zijn zijn gedichten toegankelijk en hebben ze humor. Uh, daar glimlach je gelukkig van. Ja, het is, het is leuk om, uh, om de woorden van Erik te horen. Erik is een heel goede vriend van me. En ook, een, uh, en ook een goede dichter. En ook een hele goede dichter, uiteraard. En... Uh, en, uh, dus uh, ik denk dat die de spijker wel op, uh, op de kop slaat. Kritisch uh, zacht voor anderen, hard voor jezelf. Dan gaat het ook over dingen als wat lever ik af, om het maar even gewoon heel in, in een product ja. te zeggen. Na tien jaar kom je met een bundel. Ja. Ja. Heb je de lat, leg je de lat heel hoog voor jezelf? Ja, ik, let, ik, ik leg de lat wel, wel, wel hoog voor mezelf. Wat niet wil zeggen dat ik als ik uiteindelijk iets publiceer, dat het dan ook uh, om die reden automatisch uh, uh, goed zal zijn. Hè? Dat, dat, dat dat komt er niet. Dat, dat is niet automatisch uh, het gevolg, als je begrijpt wat ik bedoel. Mm. Maar ik, ja, ik ben wel iemand die vrij perfectionistisch is... en de lat vrij hoog legt voor zichzelf. Dat, dat, zo ben ik eigenlijk altijd wel, uh, wel, wel geweest. Maar tot het kwellende toe? Tot het kwellende toe misschien wel, ja. Hoe ziet dat eruit? Nou... Dat kan op allerlei manieren zijn beslag... Uh, ja, hoe ziet dat eruit? Hoe bedoel je precies? Hoe ziet dat eruit? Maar Ik geef een voorbeeld. De schrijver Tipmar Rug uit Curaçao. Die schreef 270 bladzijden. En die gooide aan het eind van die 270 bladzijden 269 bladzijden weg. Aha. Bij mij ziet het er anders uit. Ik ben niet iemand die... Uh, uh, zeg maar heel veel schrijft. Bijvoorbeeld, ik schrijf iedere dag een gedicht en aan het eind van de maand gooi ik er 30 weg of, of 29 weg en hou ik er eentje over. Um, dat, is wel heel, dat klinkt streng. Dat je, klinkt als een hele strenge selectie, Ja, toch? ja precies. Maar t, dat doe ik dus niet. Dus ik ben niet iemand die heel veel schrijft. Uh, misschien zit dat strenge al eerder, uh, zeg maar, in de, in, de, in, de, in de aanloop. Dat ik lang aarzel en treuzel voordat ik echt uh, denk van, oh ja, dit is iets wat, waar ik iets over wil zeggen. En, en hier kan ik misschien ook wel iets over zeggen. Dit is nieuw, dit is anders dan wat ik heb gedaan. Um, en nu ga ik ervoor, zeg maar. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Dus dat is in zekere zin ook wel... En als ik eenmaal bezig ben met een gedicht... en er komt iets uit, dan ben ik ook heel streng voor mezelf. Maar... Tegelijkertijd, ik ben enerzijds uh, uh, heel streng voor mezelf, maar ik ben ook wel weer ergens ook weer zacht voor mezelf. Want, want, want, want mijn gedichten hebben vaak ook iets heel licht, een hele heldere toon. Vaak zijn ze ook wel, ja, ik zeg wel licht, maar de toon is helder. En humoristisch. Humoristisch, soms, humoristisch ja. ook wel. Um, dus dat perfectionisme leidt niet tot een, tot een strakke, strenge uh, uh, vorm of zo. In de gedichten zit ook wel weer heel veel, uh -huh. heel veel lucht. Maar uh, het klopt wel dat ik uh, uh, ja. alles tegen het licht hou. Ja. ja. En horen daar ook allerlei uh, emotionele fasen bij? Laten we zeggen die van depressie, uh, euforie, uh, geluk. <laughs> als, ik, als ik begin te schrijven, dan voel ik me vaak... en ik weet nog niet waar het naartoe gaat... Want dan kan ik me vaak heel ellendig en onzeker voelen. Onzeker. En uh, uh, ik heb eigenlijk een beetje moeten leren om daarmee om te gaan. Met die eerste fase. Dat je eigenlijk nog niet weet wat het is en of het wat wordt. En uh, dan moet je ergens op vertrouwen, eigenlijk. Hè? En het vertrouwen dat is bij mij niet iets heel vanzelfsprekends. Dat ik dat gewoon van mezelf of van nature heb. Um, dus die eerste fase gaat bij mij gepaard. Misschien dat ik het daarom ook lang kan uitstellen, omdat het, een, omdat het akelig is. Die eerste fase gaat bij mij... Ja, ik weet niet, ik heb daar op de een of andere manier grote moeite mee. Dus wat ik zeg, ik ben niet iemand die veel schrijft. Omdat ik dat gewoon... Dat... Ik, ik schrijf iets en ik denk, ja, wat is dit? Dit is slecht, dit is, dit is niks, dit is... Maar goed, soms op de een of andere manier kom ik daar doorheen, door die fase, en dan begint het gaandeweg meer vorm te krijgen. En dan ja. groeit langzaam uh, de zekerheid of het gevoel van richting. En als uiteindelijk na een bepaalde arbeid het gedicht dan af is, dan, dan kan, er, uh, kan ik overspoeld worden door een, uh, inderdaad, je, je, dat is exact het woord, door een gevoel van euforie. Ja. ja. Vlag uit. Bier op tafel, dansen, dansen door de kamer, muziek hard opzetten en dat is een geweldig gevoel omdat je het gevoel hebt dat ja een binnenwereld en de buitenwereld bij elkaar komen. Je hebt uh, iets nieuws ontsloten voor jezelf dan, dus je geniet dan zelf ook intens en enorm. Dat is inderdaad een euforisch gevoel omdat dingen dan samenkomen en dan blijkt het ook te kloppen. Het is niet zo dat omdat je nu kennis hebt gemaakt met deze hele dit hele proces, dat je daar al op anticipeert... en de depressie misschien wat beter kunt beteugelen in het eerste stadium? Dat ben ik nu aan het leren. Ja? ja Hoe ja, doe dat, je dat dan? Nou, door, door kijk, uh, ik herinner me dat ik ooit... Ik heb een reeks gedichten geschreven... die, die, die, die staan ook hier in deze bundel omtrent koeien. En, en dat was uh, voor een gezamenlijke publicatie met Thijs Goldschmidt. Hij schreef een essay ja. en ik schreef een reeks gedichten om een lang verhaal kort te maken. Ik herinner me nog dat ik met uh, Thijs, bioloogschrijver... Uh, Thijs Coltschmidt, uh, in gesprek was. En ik vroeg hem op een gegeven moment... Van waar, waar, haalt hij, uh, waar vertrouwt hij op als hij schrijft eigenlijk? Want, en ik herinner me nog wat hij toen zei. Hij zei, ervaring. Mm -hmm. Je weet gewoon van eerdere keren... Uh, dat het op een gegeven moment... Uh, als je eraan werkt en dingen uitprobeert, dingen mislukken... dat het op een gegeven moment wel goed komt. Dus... Met wisselend resultaat natuurlijk. En eigenlijk is dat iets wat ik nu... wat nu klinkt misschien gek, want dit is mijn vierde bundel al. En ik debuteerde vrij jong. En ik schrijf eigenlijk al vanaf mijn twaalfde, dertiende gedichten. Ja. Eigenlijk begint dat, begint dat nu pas tot mijn... dat vertrouwen begint eigenlijk nu pas een beetje te komen. Nu pas echt een beetje te, te Je te, hebt het te idee groeien. dat je het kunt? Dat ik erop kan vertrouwen. Dat als ik gewoon werk, erop ga... Hè, dat de kans groot is dat het dat er wel iets komt, dat er wel iets ontstaat. Ja. Tien jaar hebben wij gewacht, zei Joost Prins aan het begin van de uitzending... maar het was niet zo dat we met de klok in de hand zaten. Het is gewoon zo dat het een vrij lange periode is... maar het is maar hoe je dat bekijkt natuurlijk. Wil Hansen, dat is jouw redacteur sinds drie jaar bij de bezige bij je uitgever... die zei, ik heb wel een lichte druk uitgeoefend. Het is voor een schrijver natuurlijk ook van belang dat er met enige regelmaat... Uh, dat hij met enige regelmaat publiceert. Er moet niet te veel tijd tussen zitten. Mustafa is een langzame schrijver. Daar zouden er meer van moeten zijn. <lacht> <lacht> dat is eigenlijk een pleidooi voor traagheid. Ja. Is traagheid noodzakelijk om tot dit moois te komen? Nou ja, blijkbaar heb ik het, heb ik het dus wel, zit het voor een deel ook uh, in mijn karakter. Het kan zijn dat, ik over de vol dat een volgende bundel over drie jaar misschien al klaar is. Dus ik weet het niet. En dat dat ook zijn voordelen heeft en heel goed zal zijn. Uh, voor mij om in drie jaar tijd... dus uh, t, uh, hè, proberen een bundel te schrijven, dat weet ik niet. Maar op zich vind ik het niet... Uiteindelijk heb je een bundel in je hand. En, en, en, en de vraag is dan... Hè, is het een goede bundel of niet? Of doet die bundel iets met je of niet? En uh -huh. of de auteuren nou tien jaar aan, he ja. aan heeft gewerkt of drie jaar... Dat eigenlijk maakt eigenlijk geen bal uit? Nee, dat maakt geen bal uit. Nee. <laughs> Zo zou jij het niet gezegd hebben, maar nu citeer je mij. Dus ja. dan mag het wel. <laughs> Wat belangrijk is misschien, tenminste dat vermoed ik... is dat in, in die tien jaar, namelijk zeven jaar geleden... je vader is overleden en dat dit deze bundel opent... met een, met een, een gedicht, een verhalend gedicht... Ja. over een vader... Uh, die, die in een doodskist ligt. En ik zou je willen vragen om dat voor te dragen. Ik vind het erg mooi. En uh, ja, het opent de zaken. Op mijn rug torste ik de doodskist waarin mijn vader lag. Diep voorover gebogen, voetje voor voetje, schreed ik wankelend voort. Het ging steeds moeizamer, de last werd te groot, ik hield het niet meer...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 Ja, dat is een hele mooie, mooie slotzin ook. En met woeste armbewegingen dichte ik het graf. Wat, wat we natuurlijk heel dubbel uh, op kunnen vatten. Wat ik een heel mooi beeld vind is ook dat hij die handen in elkaar schuift... en als een kussen onder zijn hoofd uh, uh, legt. Dat is een heel teder gebaar. Hiermee heb je eigenlijk een klein grafmonumentje gemaakt, toch? Een kleine, een kleine, een kleine, een kleine graftempel. Ja, een ja. gaf tempo moeten we dan zeggen, ja, voor ja. je vader. Ja. Hoe, hoe belangrijk is die gebeurtenis in deze tien jaar geweest voor jou in relatie tot het dichten? Mm. Goede vraag waar ik niet zo snel antwoord op heb. Het is een hele grote gebeurtenis geweest in je ja. leven van de afgelopen tien jaar, neem ik ja. Uit. Ja, zeker. Was je goed met je vader? Tussen mijn vader en mij gaapte een enorme kloof. Om verschillende redenen. Um, we hadden niet een heel, helaas niet een heel hechte band. Um, maar ik hield wel verschrikkelijk veel van die man. En uh, En hij overleed ook vrij plotseling. Mm -hmm. um, dus dat was inderdaad... Ik denk dat dat is het voor iedereen natuurlijk als je een ouder verliest. Uh, meestal uh, was het voor mij ook een enorme klap. zeker. En wat het concreet bijvoorbeeld op het schrijven dan voor invloed heeft... Ik, ik weet dat ik in ieder geval de eerste nou, lange tijd daarna dat het lang duurde voordat ik weer zin kreeg om poëzie te schrijven, om het maar zo te zeggen. En, uh, dus ja. ja, je rouwt dan een tijd. Hè? Uh -huh. Maar je geeft hem nu bijvoorbeeld wel een heel erg teder gebaar mee. Je zwaait hem uit met een teder gebaar, laat ik het zo zeggen. Ja. Dat klinkt eigenlijk wel als heel warm. Ja. Misschien is dat de manier waarop ik dat dan uh, voor een deel ook heb kunnen verwerken en loslaten... Tegelijkertijd is dit, het heeft het een sterke autobiografische aanleiding, uiteraard. Mm -hmm. Tegelijkertijd is het ook een gedicht. Ja. En, uh... Hoeven we niet bij alles te denken dat het het leven van Mustafa's Titoe is? Nee, hè? maar wordt het, pas een, een, een ges, een, het is pas een geslaagd gedicht ook. Wanneer het, een gedicht is pas geslaagd of. Niet, of, of, of. Dat geldt voor alle literatuur. Wanneer het het strikt, autobiografische, op een of andere manier ontstijgt... Ja. en ook andere mensen op een het of andere ook. manier aan, aan, aan, aan, aan kan spreken. Omdat jij eigenlijk uh, hem vraagt om een stukje mee te lopen... omdat jij het niet kan dragen. Mm -hmm. En dat beeld is ook een heel mooi beeld. Hè? Ik denk ook herkenbaar inderdaad ja. voor veel mensen, ja. Dus loop een stukje met me mee. Hè? Ja. Loop misschien een eindje met me mee. Ja, dat vind ik erg mooi... Uh, Mooi gedaan. Die kloof waar je het over hebt tussen je vader en, en jou, heeft dat. Je vader las jouw poëzie niet? Nee, mijn vader was analfabeet, hij kon niet lezen en kon ook niet schrijven. Hij kon um, een heel klein beetje Marokkaans-Arabisch. Ik kwam uit een Marokkaans-Arabisch gezin. kon niet een heel klein beetje schrijven. Op zijn Nederlands ja, was vrij, vrij, vrij beperkt. Hij kwam in de jaren, terwijl hij al eind jaren 60 naar Nederland kwam. Alleen, uh, ja, die, die generatie, uh, mensen die, uh, ja, die hadden andere dingen aan hun hoofd natuurlijk dan scholing. En, uh, die was gewoon uh, voornamelijk hard aan het werk. Precies. Ja. Uh, dus, dus om die reden is, uh, en andersom, is mijn beheersing van het Marokkaans-Arabisch ook weer heel beperkt. Dus jij kunt deze poëzie niet aan hem laten horen ik in, zou, nee, in, in, in zijn ik, taal? Ik had, het, ik had het niet aan hem kunnen laten horen, omdat mijn Marokkaans-Arabisch... Ja, eigenlijk het niveau is van een, uh, van een 9, 10-jarige of zo. Mm. Dus ik ben in die taal een kind gebleven, om het maar zo te zeggen. Ja. En dat geldt voor jou uh, in je relatie tot je vader en tot je moeder, je moeder die nog wel leeft. Ja. Uh, dat betekent dus dat je beide ouders verstoken zijn gebleven van jouw poëzie terwijl dat jouw hele leven is. Terwijl dat een belangrijk deel van mijn leven is, ja. Nou, Hoe is dat? Nou ja, dat is eigenlijk dubbel, want enerzijds... Ja, dat is dubbel, want enerzijds... Uh, ja, maakt dat in zekere zin, in, in een bepaald opzicht... heeft dat ook iets... Uh, maakt dat op een bepaalde manier ook eenzaam, zeg maar. Iets, iets wat je heel nabij is. Daarin kun je eigenlijk niet of nauwelijks worden gekend... Door mensen die je heel dierbaar zijn. He, ondanks alle, alle, alle, alle afstand en alle verschillen, et cetera. Tegelijkertijd, dat is ook weer de andere kant, geeft het ook een bepaalde vrijheid. Want ja, ze kunnen niet lezen wat je, wat je opschrijft. Dus ja. in, misschien ben je dan ook iets ongeremder op de een of andere manier. Je hebt bijvoorbeeld heel veel over religie geschreven. En dan bedoelen we echt niet alleen maar islam. We bedoelen ja. alle religies. Uh, uh, daar ga je tegen keer. Althans, je distangeert je ervan in, in poëtische... Ja. Uh, ook in, in, in deze bundel doe je dat. Uh, dat is iets wat bij je ouders misschien wel heel gevoelig zou kunnen liggen. Ja, ja, precies. En daarmee ben je, heb je jezelf tot vrije vogel gemaakt eigenlijk, als dichter. Ja. Voelt dat ook zo? Ja. Nou, wat ik bedoel, kijk, ik denk niet dat ik heel anders zou, zou... Ik denk niet dat ik echt anders zou hebben geschreven als mijn ouders. Uh, uh, dat ik daarin, zeg maar, mezelf zou hebben gecensureerd. Mm -hmm. uh, maar, um, ja, je wordt er op de een of andere manier... Ik moet denken aan wat een collega-schrijver, een romanschrijver... een keer uh, tegen mij vertelde, Dus dat hij heel lang over zijn familie wilde schrijven, maar dat hij echt gewoon zat te denken van, ja, wat, hij wilde een roman schrijven waarin een aantal uh, familieleden voor zouden komen, natuurlijk uh, uh, voor een deel, et cetera, bewerkt. Maar dat hij er echt mee zat van, wat als mijn zus dit nou leest en wat als mijn. Uh, ja. En ja, dat heb je dan, dat heb ik dan natuurlijk minder als mijn ouders. Uh... Hebben je ouders je liefde voor, voor de taal en de poëzie begrepen eigenlijk? Of begrijpen ze dat? Um, nou, ik luister. Ik, luis, ik, denk, ik denk dat ze mijn nieuwsgierigheid en mijn liefde voor de taal... Wel, wel van mij weten. Want als ik bij mijn moeder was, en vroeger ook als, als, als puber... als ik nu bij mijn moeder op bezoek ben, ik ben altijd aan het lezen. Of ik ben altijd uh, uh, notities aan het maken als ik daar ben. Dus ze weten dat ik daar heel erg mee bezig ben. En uh, mijn moeder weet dat ik daar heel erg mee bezig ben. En ze respecteert dat eigenlijk ook. Uh, en, en zij weet ook... Dat ik heel graag altijd naar haar verhalen luister en naar haar luister. En als ze dan iets zegt waarvan ik dat woord, of de uitdrukking begrijp ik niet, dan ga ik, eh, waarvan ik de uitdrukking dan niet begrijp. Een bepaalde zin of zo, dan ga ik daarop in. Dus ja. ze merkt bij mij dat ik wel een bepaalde nieuwsgierigheid heb uh, naar, naar die taal en naar. Maar voor mijn moeder is er uiteindelijk maar één boek, één ultiem boek. En dat is, en dat dat is het boek. Dat is het boek. Het boek, en daar kan zij enkele versen uit, ja. uit, uit lezen, uit zeggen, ja, zingen. Precies, ja. we, gaan, uh, we gaan naar verkeersinformatie. Er staan files, hè? Die staan er nog altijd. Wel niet zoveel meer als we op het hoogtepunt hebben gehad. Er dus op de 500 kilometer staan nu nog 70 kilometer. Dat was een cocktail van ja, slecht weer en aan aanrijdingen. Dat heeft sowieso gevolgen gehad voor deze avondspits... Op de A1 nog vielen richting Amsterdam tussen Bunschoten en knooppunt Eemnes 4 kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. De lange file nog bij Amsterdam op de A10 Zuid tussen Zeeburg en de afrit rij 6 kilometer. Het heeft allemaal te maken met een aanrijding aan het begin van de spits. En voor die, uh, er is nu een spoedreparatie gaande en daarom is de linkerrijstrook rijstrook afgesloten. verdere lange file nog op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkem en knooppunt Ewijk 8 kilometer. Ja, ja, ik heb ook goed dit is kunststof en wij zitten nou eigenlijk een beetje stiekem door de files heen te praten. Moestaf toe en ik soms doen een dichter en een presentator dat. En ondertussen denken wij aan Andy Houtkamp. Want die staat bij die wedstrijd FC Groningen, FC Twente. Ja, het is rust alweer. Het is 1-0 voor uh, FC Twente. Doelpunt van Gutierrez. Nog wel wat kansen gehad over weer. Maar de ruststand is dus 1-0 in het voordeel van FC Twente. Nou, dat is ook wel weer heel duidelijk, 1-0. Uh, er komt een mail binnen van een luisteraar hier in Kunsthof zit. Mustafa Situ, is, hij is dichter. Hij is net gekomen met een nieuwe bundel... die is vandaag verschenen bij Uitgeverij de Bezige Bij Tempel, heet die, heet die bundel. Hij, uh, hij gaat dat niet feestelijk uh, presenteren, maar hij staat volgende week wel in Nieuwe Liefde. Uh, in Amsterdam, daar is een, uh, een heel groot poëziefestival. En hij is geselecteerd voor een avond met, zeg ik uit mijn hoofd, Toontelligen doet onder andere mee. Uh, Leo Froman. Ja, en Astrid Lampen. Ja, een vierluik met de, de grootste dichters van Nederland, zeggen wij gewoon. Ja, het programma heet De Grote Vier en het gaat erom dat het ja, nieuw werk is. Hè. Het zijn allem, allemaal dichters die net een nieuwe bundel uit hebben. Leo Vrooman is geloof ik 98,5 en, ja, en die komt precies. gewoon weer met een nieuwe bundel. Ja, ja. Dat is ongelooflijk. He? Er komt een uh, mail binnen van Riet van Schie. en die schrijft ons: ik hoorst die toe in de uitzending. Hij greep mij heel erg aan met een gedicht. waarin hij sprak over soldaten die een appeltje schilden. en over artsen die alleen maar hielden. bloemen die niet verwelken en dergelijke. Het heeft me enorm geïnspireerd. In welke bundel is dit gedicht te lezen? Mustafa kijkt totaal verbijsterd. Zijn oeuvre beslaat vier bundels. Hij is 38 jaar, hij begon op zijn negentiende met publiceren... en dit komt jou niet bekend voor. Kun je misschien nog één keer? Ik ga het nog één keer zeggen, ja? Soldaten die in appeltjes schillen? Komt dat bekend voor? Nee. Oké. Okay. Artsen die alleen maar heelden? Nee. Bloemen die niet verwelken? Nee, bloemen die niet verwelken, zeker niet. <laughs> schepen die niet vergaan. Mevrouw van Schie... Kunt u iets specifieker worden, want wij hebben nog niet het juiste beeld voor ogen. Wel leuk dat u reageert, doe dat, blijf dat doen. Via het gastenboek van onze website radiokunstof.nl Twitteren mag ook, hashtag radiokunstof. Mustafa die heeft een bundel geschreven, hebben We hebben net al een prachtig gedicht gehoord. Een, een verhalend gedicht, hij schrijft veel verhalende gedichten. Hij schrijft ook veel gedichten waarin de ready-made voorbij komt. Iets wat eigenlijk, ja, je zou het gevonden voorwerpen kunnen noemen. Iets uit het dagelijks bestaan wordt er uit beelden, beelden en woorden en zinnen, begrippen... en die worden in een andere context, een poëtische context, geplaatst. Daar, daar, daar is hij ook heel sterk in. En Mustafa heeft ook een gedicht geschreven... waarin zijn, ja, zijn, zijn kijken eigenlijk op, op, op religie op een, op een fijne manier... en op een licht humoristische manier wordt uh, vertolkt. En daarom gaan wij, ga ik jou nou vragen om Klerken voor te lezen... op pagina 43-44 is dat. Klerken. De Rooms-Katholieke Kerk is van plan het voorgeborgde af te schaffen, lees ik in de krant. De afdeling van het voorgeborgde, waar de zielen van ongedoopte, doodgeborenen en zuigelingen vertoeven. Hier verderop werd een stoffelijk overschot aangetroffen, brengt de neerstrijkende kraai mij in herinnering. Onderlichaam inclusief tatoeages behoorlijk intact... Het bovenlichaam onherkenbaar. Hoofd en borst diep zwart en bezaaid met maden. Haai van de cocaïne. Van alle vogels heb ik bij kraaien het gevoel... dat in een vogel een ander wezen, een mens waarschijnlijk... gevangen zit het sterkst. Elders in het voorgeborgde vertoeven goede maar ongedoopte lieden... als Mozes en Plato, Homerus en Abraham... Niet in de zin van de reïncarnatieleer geloof ik dat in een vogel een ander wezen, een mens, waarschijnlijk gevangen zit. Het is geen theorietje van mij meer, een gewaarwording waar tegenover ik weerloos ben. Om met name in Afrika, waar de kindersterfte hoog is, het concurrentievoordeel van de islam teniet te doen volgens de islam gaan gestorven kinderen rechtstreeks naar de hemel, ik wil de kerk het voorgeborgde afschaffen. Ik werp de kraai een druif toe. Andere kraaien naderen en in een mum van tijd word ik omringd door druivenverorberende kraaien. Druivenverorberende in kraaien gevangen mensen. Klerken uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Het mooie en bijzondere aan dit gedicht is dat je zinnen die we eigenlijk uit de krant kennen, uit het nieuws kennen, dat je die op een bepaalde manier recycelt. Je haalt ze naar boven, je zet ze neer. Soms zijn ze mooi van lelijkheid. En, en dat begint natuurlijk al met die eerste zin. De Rooms-Katholieke Kerk is van plan het voorgeborgte af te schaven, lees ik in de krant. Mm -hmm. uh, die zin heb je niet echt zo gelezen in de krant, maar... Dat is, dat is, dit is eigenlijk een, een gedicht met een hoge ready gehalte. Ja, ik heb dit gedicht. Um, ik weet niet meer precies waar dat was, maar ik las inderdaad een, een soort een krantenbericht. Uh, over. Uh, uh, nou ja, je weet dat wel, dat, dat, dat, we kennen dat ook wel in, in andere opzichten een beetje de, abs het absu de, de, de absurditeit van, van religieuze instituten. Hm. Onder andere, of het nou katholiek is of islamitisch... dat doet er verder uh, allemaal niet zo heel erg toe. In dit geval gaat het om de uh, uh, katholieke, kerk. Om de katholieke ja. kerk. Hoe dan ook. Het mooie van zo'n bericht is, is dat er eigenlijk twee sferen op elkaar uh, botsen. Enerzijds de sfeer, een religieuze sfeer in dit, ge in dit geval... Met, met, uh, met de alledaagsheid van een, van een nieuwsbericht. Ja. En uh, ik maak, dat deed ik in eerdere bundels ook, en in, in deze bundel ook, soms inderdaad, gebruik van, van dat soort gevonden, gevonden teksten. Maar die worden pas spannend als je ze combineert met, met, met andere elementen. Uh, zoals dat ook zeg maar in dit, in dit gedicht uh, gebeurt. En moet zo'n gevonden tekst. Uh, moet hij nog, waar moet hij aan voldoen eigenlijk om de keuring van Stito? Overleven. Ik denk dat het vaak om teksten gaat die, die een soort dubbelzinnigheid in zich hebben. Waarin twee verschillende werkelijkheidsgebieden... of twee verschillende uh, sferen zeg maar, met elkaar botsen. In dit ja. geval gaat het om, om een krant, een alledaags medium. Hè? En uh, om, om, om, om een dogma van, uh, van de kerk. Als ja. je dat zo met elkaar brengt... Het voorgeborgde, dat heeft ook te maken met de dood uiteindelijk. En hoe wij denken over de dood. En, en de dynamas of ooit dachten daarover. Het woord voorgeborgde heeft natuurlijk al een enorm mythische uitstraling. Exact. En dat dan situeren in. in, in nou, lees ik in de krant. Dat ja. is gewoon uh, situeren. Het is combineren met het met, met alledaagse lezen van een krant. Dat levert een bepaalde spanning op. Omdat wij zelf, wij mensen zelf. bevinden ons ook als het ware in, in verschillende. Uh, het leven zelf is enerzijds heel alledaags en heel vertrouwd. Tegelijkertijd is het, is, het een, is het, om het maar zo te zeggen, een verschrikkelijk mysterie. Waar we ook geen enkel idee van hebben. We vragen ons ook al van. Wat is het is in de zin van het bestaan, wat doen we hier in vredesnaam? Waar dient dit toe? Waar dient dit allemaal toe? En tegelijkertijd is het bestaan voor de meesten van ons ook iets heel vanzelfsprekends. En iets heel vertrouwd. En hebben we gewoontes en zijn we alledaags. bezig met, met overleven en dat ja. soort dingen? Ja. Dus die spanning zit eigenlijk ook al in de structuur van de werkelijkheid, van het leven. En dan kijk je naar zo'n zin een stukje verderop. om met name in Afrika, waar de kindersterfte hoog is. het concurrentievoordeel van de islam teniet te doen. Dat is eigenlijk ook een heel spannend bericht, is dit. Het uh -huh. begin van de zin is een krantenregel: uh -huh. met name dat met name. Ja. Hè? Dat staat in krantenartikelen. Zo uh -huh. dicht en dichter niet. Nee. Maar in die tweede zin zit dan toch gewoon uh, ja, het addertje. Het concurrentievoordeel van de islam. Exact. Daar heb je heel erg om gelachen, denk ik, of niet? Als ik, als ik zoiets opschrijf, dan uh, heb ik het gevoel dat ik uh, inderdaad iets... Uh, iets, uh, ja, iets, iets, iets, iets benoem. Ja. Iets, iets onthul voor mezelf, zeg maar dan. Hè. Ja. En die formulering ook. Het concurrentievoordeel van de islam. Ja. Dus dan... Uh, herleid je, wat het voor mij ook is, geïnstitutionaliseerde godsdienst... herleid je tot, eh, breng je terug op waar het eigenlijk op neerkomt uiteindelijk. En, uh, Hoe we ons voordeel kunnen doen. Ja. Door en, te geloven. Ja. ja en, en belangen die instituten hebben. En die, dat is een mechanisme wat je natuurlijk overal ziet in alle godsdiensten... Ja. en ook bij godsdiensten onderling. Eigenlijk is er zijn gedichten als deze, want daar heb je er meer van gemaakt... en ook in je vorige bundel toch een zachtaardig commentaar op het hele gegeven religie en instituten. Religieuze instituten bedoel ik dan met name. Ja, met zachtaardig bedoel je dat de toon... De toon is niet heel onvriendelijk en agressief natuurlijk. Nee, maar omdat dat, dat is in een gedicht... Als, je, weet je, als een gedicht heel erg stellig wordt... wordt het een pamflet. Dan wordt het een pamflet. Het een pamflet en dan, dat is geen interessante poëzie, want poëzie moet ook iets... Dan wordt het eendimensionaal. Mm -hmm. En dat is niet het terrein van de poëzie. Maar misschien is het ook wel zelfcensuur. Dat je denkt, ik ga niet als een wilde tekeer. Per slot van rekening ben ik een jongen die grootgebracht is met de Koran. En zelfs nog op de Koranschool heeft gezeten. Nee, nee, dat is, dat is geen zelfcensuur. Dus ik zou dat dan doen. Maar dan zou ik daar een artikel. Dat, dat, dat, dat is dan iets voor een, voor een artikel misschien. Of maar de poëzie, goede poëzie, is. Ja, dubbelzinnig, of is of, of jij ja, heeft een bepaalde nuance nodig, om het maar zo te zeggen. Subtiliteit, niet nuance, maar een bepaalde subtiliteit. Ja, want dat is eigenlijk wat ik heel interessant vind aan jouw werk is dat het poëzie is en dat het toch soms heel verhalend is. Hè? Dus een proza gedicht, zoals het eerste gedicht over je vader, wat we hoorden. Um, en toch is het poëzie. Waar zit de scheiding tussen een verhaaltje? en dat het poëzie wordt. Waarin moeten we dat eigenlijk precies zoeken? Want dat zoek jij, dat moet jij vinden, want anders ben je geen dichter. Ja, ik zoek... Ik, ik ben inderdaad... Uh, ja, het is een goede vraag. Ik weet ook niet of ik dat zo onder... 1, 2, 3 onder woorden kan brengen. Ik denk dat het te maken heeft met een bepaalde spanning... en een bepaalde... Met een bepaalde spanning die dan toch... in een bepaalde samengebalde... Uh, betekenis, betekenissen die dan zijn samengevat. Uh, in, een, in, een, in, een, in een tekst. Kijk, een verhaal is wat dat betreft. Ja, dat is, moeilijk. dat is moeilijk om te definiëren. Want dat is echt uh, ook gewoon een, bijna een academische vraag. Wat is, wat is een proza-gedicht en is het dan nog wel poëzie? Dus voor mijzelf is dat een Soms intuïtieve. is dat in binnenrijm of, of alliteratie of in het ja. doorlopen van zinnen. Of... Maar dat is allemaal heel formeel eigenlijk. Ja, hè? precies. Heel technisch. Precies. En nou, dat is het niet alleen. Nee, nee, voor mij is het echt een intuïtieve intuïtieve aangelegenheid. Soms schrijf ik inderdaad iets en dan, ja, dan heeft het niet de spanning, of, en dan is het voor mij ook geen gedicht. Dan is het dan ja, een verhaaltje of zo, maar dat is iets anders. Jij bent gewoon nadrukkelijk niet een schrijver, jij bent een dichter. Ik ben, uh, ik, heb, ik heb nooit een roman geschreven of, of iets dergelijks. Nee. Dus, of korte ja, ik ben een verhalen dichter. of columns? Nee, of... ook geen korte verhalen eigenlijk. Nee. Nee. En wat? Ik is... zou het wel. Ik ja? proberen een keer hoor, om ja, ja. Wel een roman te schrijven. Maar nou, het is toch een ander instrument. Wat, wat trekt jou aan dit instrument dan zo aan? Poëzie? Ja. Het is... Um, uh, het is een instrument dat... Het heeft iets heel intiems. Het heeft... Poëzie lezen is voor mij ook echt heel belangrijk om te doen, omdat ik het gevoel heb... dat ik daardoor dichter bij mezelf weer in de buurt kom... en poëzie schrijven, is een, is een manier van mezelf uiten... een manier van me tot de wereld te verhouden... die heel geconcentreerd is en heel precies is tegelijkertijd... en heel suggestief ook, uh, die niet eenduidig is, zeg maar. En een bepaalde complexiteit heeft. Terwijl het ook heel toegankelijk en helder kan zijn. Hè? Uh -huh. En dat komt voor mijn gevoel gewoon meer overeen Ligt dichter bij wat het is vanwege de beelden. En de, bij wat het is om een mens te zijn in dit universum. Ja, ik zeg het nu misschien een beetje gechargeerd. maar het dus gaat is eigenlijk dat... ook heel erg over de zin van het bestaan. Zonder dat je daar een religie voor nodig hebt. Dat zou je kunnen zeggen, ja. Ja. Is, is, is die, die kloof waar je het over had in het begin van de uitzending tussen jou en je vader, had die eigenlijk met religie te maken? Die had ook met religie te maken. Want mijn vader was een gelovig man. En, uh, en die vond dat, het, dat je het leven ook op een bepaalde manier diende in te richten. Hij was ook een burgerlijk man. Uh -huh. Maar je ja, zou kunnen zeggen, burgerlijk-islamitisch, zeg maar. Hè. De, de, dat Niet ook, hyperstreng bedoel nee, je, precies. Maar, maar burgerlijk. Ja, ja, maar dus ook gewoon met de universele of universele... met, met de gewoon standaard burgerlijke idealen. Precies. Van uh, gezin, uh, kinderen, vaste baan, dat soort dingen. Die... Dat, ja, die, die, die die niet voorbehouden zijn aan een bepaalde groep natuurlijk dit soort idealen. Vandaar ook burgerlijk, en, maar ook dus gelovig. En... Dat was ook dat spanningsveld, dat jij misschien de, dat burgerlijk ideaal... niet zozeer dat religieuze ideaal... Ja, allebei dus eigenlijk niet... voor mijzelf niet um, um, geschikt vond, zeg maar. Ja. Vind je dat eigenlijk zelf ook? Want je bent dus op een bepaalde manier enorm bezig met het zin van het bestaan. Zou je... Ik maakte net de vergelijking met religieus... En je leidt het leven van een dichter, gewoon eigenlijk een heel Spartaans leven leidt Je Je werkt hard. Ieder woord wordt gewikt en gewogen. Eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen dat je tot een ideaal beeld van je vader zou kunnen worden. Of ga ik nu iets te ver? Uh, volgens mij ga je nu iets te ver. Ja, dat dacht ik al. Ik voelde zelf al dat ik, dat ik de grens overging. Maar ik dacht, probeer maar eens wat. Maar wat bedoel je? Ik bedoel eigenlijk dat je misschien een veel idealere zoon bent van je vader dan, dan ooit gedacht werd. Ja. Wederzijds. Ja. Of ervaren werd. Nou ja, ik lijk wel. Ik, ik, ik, ik, ik. Mijn vader was ook vrij perfectionistisch. Die kon ook heel lang tobben over uh, dingen. En die vond het ook maar moeilijk om dingen uit handen te geven. Uh, en, maar dat is, dat is natuurlijk ook. Dat is al klassiek. Ik bedoel, naarmate je ouder wordt, merk je ook dat je toch meer gemeen hebt met je ouders dan je, dan je dacht. Soms zelfs dan je lief is. Dan je lief is, inderdaad. Ja. Wil je wat dat betreft, dan toch maar gewoon twee halve gezichten, heb ik voorlezen. Het slotgedicht van. Als ik het goed zeg, is dat het slot. Ja, het slotgedicht. Het eindigt ook weer met de vader. Twee halve gezichten heb ik. Twee halve gezichten doe wat je vader zegt zegt de sleutelhanger en je zult veilig zijn en het lege slakkenhuis het schimmelende brood het doosje condooms het muizengif het jankende feestmasker aan de muur de blakende sinaasappel op het dressoir. Het kammetje van het merk Unbreakable. Haar handschoenen die zij in der haast is vergeten. Twee halve gezichten. En de achterdocht in mijn pret -oogjes? Sterk als de impuls verantwoordelijkheid te weigeren. De sleutelhanger zegt...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 Ja, in, in dit gedicht vindt er een, toch een soort tweestrijd twee plaats tussen wat de sleutelhanger zegt. Doe wat je vader zegt en je zult veilig zijn. En daarvan zou ik je zeggen dat is misschien dan dat burgerlijk islamitische ideaal of zo. En het slakkenhuis zegt, weet je wat, vergeet het verschil... Vergeet het verschil en je zult identiteit vinden. Dan zullen die twee halve gezichten één worden, zeg maar. Waarom kies je voor het beeld van het slakkenhuis eigenlijk? Nou, het slakkenhuis... Heeft het huis op zijn rug? Ja, maar het slakkenhuis is leeg. Aha. Dus het slakkenhuis... Daarin is de, de, de... Het slakkenhuis kent de angst voor de dood niet, zeg maar. De bewoner van het slakkenhuis... De slak is weg, is dood, is verdwenen. Ja. Dus het is ook een beetje een symbool van de vergankelijkheid. Zegt de God van de vreugde na en de vrijheid. Vergeet het verschil. Het verschil kan op, van op alles slaan. Het verschil tussen nou ja, Marokkaans Nederlands. Tussen leven, dood. Tussen, uh, uh, het verschil tussen... Gewoon het verschil. Vergeet het en dan zul je identiteit vinden. Uh -huh. En vrijheid en vreugde dus. Dus dat is een beetje de, de, de, de, de achterliggende gedachte. Maar ja, het lijkt nu een beetje alsof ik het gedicht denk te kunnen samenvatten. En dat kan nooit. En dat kan niet. Want er spelen ook nog. Er is ook nog een andere laag, zeg maar in het gedicht. Want er zijn ook andere objecten die in het gedicht voorkomen, zoals wat zegt het schimmelende brood, wat zegt het doosje ja. condooms. Ja. En in, in dit en niet gedicht. Dat heet laag... het unbreakable kammetje. Precies, het kammetje van het merk unbreakable. Dus dit is ook maar een. Uh... Um, hoe moet ik het zeggen? Wat ik net zei, zeg maar ja, is een het... beetje een fractie van... Ja. Uh... maar intuïtief associatief matcht het. Ja. Vind ik dan opeens, hè? maar goed, dat leg ik erin. Hè? Uh, voetbal, dat uh, matcht ook heel goed met poëzie en die houtkamp. Absoluut. Mooie uh, lijnen uh, op het spel, maar het is vanavond niet zo mooi. Het heeft gestort regend uh, en het maakt het voetbal niet echt uh, makkelijk. Het staat 1-0 voor FC Twente. We zitten in de tweede helft. Twente is weer in de aanval. En Twente doet het dus goed. Nog een wedstrijd te gaan zondag nog in Enschede. Maar als het uh, zo blijft als Twente hier wint vanavond. En daar ziet het dan naar uit. Nu weer een enorme kans voor Charlie, Maar die bal gaat er niet in. Uh, dan uh, is die wedstrijd eigenlijk om des Keizersbaard aanstaande zondag op eerste Pinksterdag. Maar hij zal gespeeld worden. 1-0 staat het na 50 minuten spelen voor FC Twente. In en tegen FC Groningen. Soms, uh, soms hebben we eer van ons werk. En dan bedoel ik vooral Mustafa's die toekrijgt eer voor zijn werk. Want uh, de reacties van onze luisteraars zijn hartverwarmend. Zijn Mustafa's bundels ook als luisterboek? Door hem zelf voorgedragen, uitroepteken, uitgegeven en verkrijgbaar Mustafa? Vraagt Jaap zich af. Um, mijn vorige, bij mijn vorige bundel, Varkensroze Aanzichten, is bij een bepaalde druk een uh, cd. Bij de laatste druk is een cd bijgesloten waarop ik uh, zelf een aantal gedichten voordraag. Oké. Okay. Jelte van der Kooij die schrijft... Ik luister Radio of weerloos omdat woorden zingen tussen regels door. Pas morgen zal ik ze lezen en begrijpen. Is toe? Nou, dat is ook mooi. Het, dat is ook mooi, hè? Ja, om te horen. Ja. Als het raadsel en de magie blijft ja, bestaan. Ja. En Riet van Schie, die mevrouw van Net, die heeft zich weer uh, uh, gemeld. En die zegt... Het betreffende gedicht heeft hij drie jaar geleden terug uh, ge, uh, voorgedragen... in Elswoud te Haarlem. Soldaten die een appel schillen, weet ik zeker. <laughs> ik heb inderdaad drie jaar geleden te Elswoud gedichten volgedragen. Tot zover zijn jullie het nog eens. Ja, maar er kwamen geen soldaten in voor die, um, die, die appels schilden. Er kwamen wel bijvoorbeeld... Uh, um, even kijken, ik denk dat ik weet om welk gedicht het gaat. Er kwamen wel imams, rabbijnen, dominees, politici en professoren in... voor die in een jaarlijkse optocht in apelkostuum door de stad... Uh, Lopen en er kwamen ook. Uh, je hebt het bij de hand, zie ik. Er kwam ook een Boeddha in voor die zijn iPhone schoonlikt. Volksmanners die rozen kweken in parken. Dus als ik die, die opzomming zo hoor, dan, dan, dan denk ik dat het, uh, dat het misschien uh, op dit uh, gedicht slaat. Want dat had ik daar destijds drie jaar geleden in uh, Elsevoud voorgedragen. Dat zie je wel, het komt uit. Uiteindelijk komen jullie altijd nader tot elkaar. Um, je hebt, uh, zoals ik al zei, je hebt gekozen uh, voor het dichterschap. En, en, en het leven van een dichter is niet per se een leven dat over rozen gaat... en zeker niet uh, grote materiële welstand, welvaart. Hoe, hoe, hoe is het om, om je hele leven eigenlijk uh, aan het dichterschap te geven? Um, nou ja, het is voor mij ook iets wat ik niet kan laten, dus ik zal het altijd uh, proberen te, denk ik, proberen te blijven doen. En of ik nou tien jaar over een mundel doe, of drie jaar... of misschien dus de volgende keer zelfs twee jaar. En gas, licht en water moeten ook betaald worden, Exact, toch? maar... Um, um, nou ja, ik, ik, ik, ik, leef, ik probeer mijn leven ook zo in te richten dat ik... Um, ik wil niet zeggen dat ik zuinig probeer te leven... maar ik probeer mijn leven wel op een manier in te richten dat ik... Uh, uh, dat ik toch gewoon uh, rond kan komen. Ja. Dus, en ik leef vooral van, van zo nu en dan een schrijfopdracht. Workshops geef ik ook wel eens. Uh, voordrachten, lezingen, et cetera. Dus ik kan, en, en een beurs. Ik heb ook een beurs uh, gekregen een voor, van, een werk, de, van, van het, van het Letterenfonds... zoals ja. een heleboel dichters toen en schrijvers. Nou, je hebt dus een met aantal grote prijzen natuurlijk ontvangen. Exact, ja. Maar is dit eigenlijk ook het leven wat je ooit gedroomd had toen je... Toen je begon als dichter. Ja, ik heb... Want je bent van je, vanaf je twaalfde met poëzie bezig. Ja, het gekke is dat ik uh, eigenlijk nooit, eh, als, zoals je als puber bent als kind en dat je later iets wil worden. Ik heb dat eigenlijk nooit gehad. Ik wilde eigenlijk, het was nooit iets wat ik echt wilde worden. Nee. Maar ook niet dichter. Blijkbaar ben ik in die puberteit begonnen met het schrijven van gedichten. Ik ben dat blijven doen. Op een gegeven moment was er een uitgever die geïnteresseerd was en dus is. Ja, op zo'n manier. Dus het is niet dat ik de overtuiging had van dit wil ik later... Uh, blijkbaar ben ik, uh, ben, ik een, uh, ben ik een dichter. Je bent een dichter en je hebt ooit de sensatie gehad dat je naast de koningin mocht staan met een gedicht. Goed, ja. <laughs> ik denk dat je moeder daar ook heel blij mee was, toch? Ja, ja, ja. Nou ja, dan heeft ze toch nog iets meegekregen van de poëzie. Ja. Uh, jij hebt nu één minuut om aan je gedicht uh, op je tegel te werken. Want je begrijpt dat de oh, ja, verwachtingen okay. hoog gespannen zijn. En kan ik vertellen dat zo meteen na acht uur het programma Twee Dingen komt. En dat gaat over het dilemma van euthanasie bij dementerende. En 800 jaar macht rond het oude Binnenhof in Den Haag. Zo meteen na acht uur. Tempel van Mustafa's die is door de bezige bij uitgegeven. Mustafa was hier of is hier te gast. En hij treedt volgende week, volgend weekend op... in het po poëziefestival De Nieuwe Liefde in Amsterdam. En hij schrijft op zijn tegel. Twee stappen vooruit. Eén stap terug. En soms, heel soms, in eens 14 seconden, een pirouette. De dichter is een danser. Dank je wel, Moestervaar. Mooi. Alsjeblieft. Dank meneer Stietoe, dit was aflevering 2363. Jawel, 2363, morgen om 7 uur op deze zender. Manjaren, het lekkerste programma van Radio 1. Tot dan. Radio 1. En stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Morgen in... Vrij.